Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De marechaussee heeft vanochtend 16 mensen gevonden... in een vrachtwagen bij de haven in IJmuiden. Het gaat om vier minderjarige jongens, een vrouw en elf mannen... met verschillende nationaliteiten. De vrachtwagen was op weg naar Engeland. De Turkse chauffeur meldde bij de veerboot naar Newcastle... dat hij geluiden uit zijn trailer hoorde. De man is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De Nederlandse advocaat die vanochtend in Duitsland is neergeschoten... is buiten levensgevaar. Dat bevestigt de deken van de Orde van Advocaten in Overijssel. De 43-jarige Philips Schol werd vanochtend in het Duitse Gronau... vanuit een rijdende auto onder vuur genomen. Volgens de deken was de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid op de hoogte van bedreigingen aan het adres van de advocaat. Het incident heeft mogelijk te maken met het faillissement van een sportschool in Losser en het witwassen van drugsgeld. School trad in die zaak op als curator. Ondanks het landelijke lerarenprotest vandaag blijft de coalitie erbij dat er niet nog meer extra geld voor het onderwijs beschikbaar komt. Dat bleek vanmiddag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat het onderwijs er de komende twee jaar bijna een half miljard euro extra bij krijgt, maar dat vinden de leraren en de oppositie niet genoeg. Het geld is niet structureel en daarom werd er vandaag door duizenden leraren gestaakt. De Amerikaanse vrouw die in 2017 een middelvinger opstak naar de kolonne van president Trump gaat de politiek in. Julie Briskman heeft een zetel gewonnen voor de Democraten... in een regionaal bestuur in de Amerikaanse staat Virginia. De foto, Trump was op weg naar een van zijn golfclubs... en Briskman zat op de fiets, werd wereldnieuws... en leidde tot haar ontslag bij een bedrijf dat overheidsopdrachten uitvoert. Briskman zegt de lokale politiek transparanter te willen maken. Via Twitter liet ze weten dat de betreffende golfclub van Trump... nu onder haar bestuurlijke autoriteit valt. En dan het weer vanavond neemt de bewolking toe. In het zuiden gaat het regenen. In het noordoosten kans op mist en temperaturen rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droger. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Kronenburgveen, 10 minuten op onthoud. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is weer een rijstrook open. Tussen de Hoek en Knopendraasdorp Raasdorp wel 4 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 10 minuten. De N200 Amsterdam richting Haarlem tussen de aansluiting met Dring en Halfweg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 The Whispers. It's a love thing. It's in the air, but, but you, can, you can't touch it. It surrounds you. What, what makes it different is, is that it touches you. Perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yes, yes. it's a feeling captured by several radio freaks.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 Van de uh, Zandvoort, vanavond Haarlem. Die zitten daar uh, makkelijk bij in de eter. Want ik was toen ook al begonnen. Namelijk bij Radio Disco Action Amsterdam. Wij waren wel uh, gezegd met z'n drieën. Ja, zo is het allemaal begonnen. Dus het gaat een tijd terug. Uh, straks meer daarover. oh ja, en uh, Pablo is niet aanwezig vandaag, helaas. Uh, zwaar verhinderd. Ik moest zeggen, sorry iedereen namens hem. Hij heeft me benadrukt het even goed uit te leggen. Maar volgende week is hij er. Dus hij gaat echt uh, zijn best doen. Ik like it because I like the group. It's because I like Radio. Dance Radio. Radio. Radio. <treeks> Nummer... Tom Brown. Gigantische <treeks> hit. and En Veronica was ook op zee, omdat ze niet mochten. Toen werden ze de grootste. Ja, wie weet het allemaal nog: Radio Caroline, Radio Mi Amigo. De geschiedenis van de radio. Oké. Okay. Verder met de nummer van Sky, de heer Your person Een keer op bezoek geweest toen uh, bij Decibel Radio. Erm De Curry en uh, Jeroen van Inkel. Ja, die waren begonnen bij een piraat, zochten ze dat noemen. heel veel mensen uit die tijd. Verschillende stations: High Freak FM, the Satellite Empire, Future Line. Goedenavond uh, die trouwens, je luistert ook mee. De Future Line wat had je nog meer? Radio West. Radio Sjul. En noem ze maar op. We kom er straks nog wel even op terug. Wat je nu hoort zijn ook, uh, zoals wij dat noemen... de Amsterdam Classics. Typische uh, funky disco-nummers... die eigenlijk alleen rondom Amsterdam en in Amsterdam gedraaid werden. Let the funk flow. Dance, Dance radio. I let the good things pass me by. And then one day I asked myself the reason why. And like an answer from above, you came into my life. And showed me one thing for sure. With love. A lifetime. Make babe. that move right now, baby. So natural to give in to feelings deep inside when love is due. And I knew something was missing 'cause I feel brand new. And motivation's in my heart whenever I'm with you. vrolijk voel. En het is vandaag zo. Lekker. Jaho. your world talking about rockin', talking about rockin' talking about rockin', talking about rockin' your world. most wanted like it's legal playing funky tracks soulful dance classic groove all day long for free The jam of amsterdam dance radio stoman vooral verder